Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. De kerkdiensten in Staphorst voor maximaal 600 bezoekers gaan gewoon door. Er kwam op social media veel kritiek op. Mensen snappen niet dat honderden gelovigen welkom zijn in de kerk. Dat die geen mondkapjes hoeven te dragen en gewoon zingen. Deze kerkganger snapt wel dat mensen hun twijfels hebben, maar... Als wij onze angsten ook tot, tot de Heer Jezus mogen gaan, hè? de Zoon van God... dan hoeven wij daar ten diepste niet bang voor te zijn. Geloof... Het schermt niet per se tegen een virus. Het wil ook niet zeggen dat ik niet ziek word. Maar ik hoef niet bang te zijn voor dat virus. Volgens het kerkbestuur is er niks aan de hand. Er worden dus maar 600 mensen toegelaten, terwijl er normaal plek is voor 2.500. Ook zijn er looproutes en de ventilatie in het gebouw is dik in orde. Bij een illegaal feest in het Limburgse Weert zijn twee mensen opgepakt. In een kraakpand stonden er ruim 100 feestgangers tot in de vroege uurtjes los te gaan. Een van de bezoekers zou een agent hebben bespuugd. En een grote brand bij een autobedrijf in het plaatsje De Krim in Overijssel. Een van de eigenaren hoorde knallen en belde 112. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat tientallen auto's in vlammen zijn opgegaan. De politie denkt dat het vuur is aangestoken en doet onderzoek. Een bijzondere tafereel bij de drive-thru van een McDonald's in België. Een vrouw die net eten heeft gehaald komt verhaal halen nadat ze erachter is gekomen dat ze geen bakjes saus heeft gekregen. En saus hier, want ik heb ervoor betaald. Ik heb 5 kilometer verder moeten rijden voor de niet. Wel hoe voer dat je Oh, rustig mevrouw. Dat interesseert ze, is, Je moet niet zeggen dat alles erin zit. En als ze vervolgens ziet dat ze wordt gefilmd, loopt het uit de hand. Ja. Verwijder die video, want ik ben met mijn man, bal en mijn broer hè. Ik kon direct mijn broer bellen, zo wat pijn. Wallah, laat je die video niet verwijderd. Verwijder die video. Nou, dat is dus niet gebeurd. Of de vrouw haar saus heeft gekregen, is niet duidelijk. En het weer nog veel wolken en in het noorden is het ook regenachtig. Later zijn er meer opklaringen en komt de zon er af en toe ook even doorheen. Het wordt vandaag een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friese van de ANWB.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 met nu Zandvoort op zondag Well ik try so damn depressed. But I set my sights on Monday.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 Heel yeah. van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag, op zondagmiddag. Joh, de Amerika uit 75 en de horse uh, wit nou neem. Dat is een plaatje van hun en uh, dit was uh, de andere hit die ze hebben gehad. Uh, Sister Golden Hair. Hoe is het met jou, haar? Goedemiddag, Aubajan. Nou, ik ben vorige week uh, even bij de kapper geweest... dus ik kan weer een poosje vooruit. Ja, dat ziet er weer uh, strak ja. uit. Uh, kort, mooie koep. Kort, korte patiënten, maar dan kan je een paar maanden... Dan vooruit. heb je wel wat. <laughs> ja, helemaal <laughs> mooi. Nou, we zijn er weer op uh, zondagmiddag... Ja. Klopt. Geen Formule 1, dus uh, we zitten weer op ons uh, plekje. Klopt, en uh, tot voor kort scheen het zonnetje zelfs even. Dus ik denk, nou, dat gaat de goede kant op. Maar uh, ik heb, om half drie heb ik het weerbericht. Daar kan ik heel kort over zijn om half drie. Want het blijft uh, in ieder geval wisselvallig. En uh, niet al te best weer, ook met regen. Maar dat je, hoort je natuurlijk allemaal rond de klok van half drie. Ja, je zijn uh, kitesurfer in de problemen. Windkracht 6 op dit moment uit het uh, zuiden. Dus, Klopt. Ja, ja, ja dan ze... krijg je dat... Uh, goed, wat gaat er vandaag allemaal gebeuren? Nou, we hebben natuurlijk vandaag ook de tweede etappe van de, in de Giro d'Italia. En die uh, voert in 149 kilometer van Alcamo naar Agrigento. Agri en het is overwegend een glooiend parcours. En klimt in de laatste 4 kilometer nog even slechts tegen dik 4% richting finish. We hebben uh, ook nog een samenvatting van de wedstrijd uh, uh, uh, Almere FC tegen Zandvoort SV. Die gisteren verspeeld is. De einduitslag, dat weet u allemaal waarschijnlijk, dat was 2 tegen 4. Dus Zandvoort ging met volle punten terug. Maar daar hebben we ook nog een verslag van. Verder volgen we u vandaag natuurlijk ook uh, de wedstrijden in de eredivisie. Uh, dat is om tien over half drie gaan we voor de eerste keer eens even kijken. Ik weet wel dat uh, in Groningen Ajax, die wedstrijd is om kwart over twaalf begonnen... die het niet wil weten, moet even nou zijn oren dicht doen. De stand is 1-0. Dat stemt jou vrolijk, denk ik. Ja, dat stemt mij heel vrolijk. Goed, uh, voetbal... Wielrennen, uh, we hebben natuurlijk straks ook nog een stukje golf. Uh, want Luiten speelt in uh, Schotland. Het is daar hondenweer, regen, wind, plassen op, op de baan. En uh, ja, hij zakt er steeds uh, verder weg. Kijk hoe de, hij deze slotdag uh, doorkomt. Ook dat houden we voor u in de gaten. Verder hebben we natuurlijk de dieren van de week: dat uh, zijn dus Macho en Inimini. Niet die van TV, maar uh, Inimini is gewoon een poes. Het gedicht van de dag. Ja, vele verzoeken herhalen we die even. Uh, want er uh, waren zoveel reacties op dat het... Uh, ik het, uh, besloten heb het besloten hebben nog maar één keer te herhalen. Jij bent gemaakt voor mij. Verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Tweede uur hebben we natuurlijk nog wat, uh, ja, ook nog wat politieke items. Want uh, de aanstaande dinsdag is weer een hele belangrijke commissievergadering. En ze hebben nu al gepland dat, als, dat ze, als het niet klaarkomt... dat we de dag erna weer verder gaan. Nou, waarschijnlijk wordt het een uh, dagje langer dan. Dat een de, drukke agenda. In ieder geval... Uh, Pit Report, kwart over vier natuurlijk. Uh, en uh, wellicht nog meer Zandvoort nieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, de ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan, we hebben er uh, zin in. Het weer het is uh, niet echt lekker, dus uh, blijf gewoon uh, binnen luisteren... naar het geluid van Zandvoort. Al 30 jaar zijn wij de lokale radio uh, voor Zandvoort in de regio. Leuk dat je erbij bent, Zandvoort op zondag. Albert Jan en ik hebben er zin in en ook heel veel lekkere muziek meegenomen vandaag. Dus nog meer reden om te blijven luisteren naar de Stanfordse Radio. Hier is Daryl Hall, samen met John Oates. We hebben veel uh, lekkere muziek, ook vanmiddag op de zondagmiddag uh, bij CFM. Je hoorde uh, I'll Be Around, de zingel van uh, Daryl Hall en donald Zo dadelijk het uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Uit de jaren 80 van een uh, damesband, de Tweedehands. Uh, de bekendste single is eigenlijk wel Dirty Old Man, maar deze was ook uh, vrij bekend toen de tijd. Je hoorde The Heaven I Need. Ja, voetbal dat uh, komt af en toe uh, met uh, verrassingen. Albert-Jan. daarover hebben we straks even uh, een half drie. Dan houden we nog eventjes in de wacht uh, verder. Ja. Maar we hebben wat nieuws in het kort nu. Handhavers van de gemeente Zandvoort mogen vanaf 1 oktober de bodycam gebruiken als ze in een voor hen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 De gemeente gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Bodycam-opnamen worden versleuteld opgeslagen... en na 28 dagen worden de opnames automatisch gewist. Alleen in specifieke gevallen kunnen de opnames gebruikt, worden gebruikt... en toegang tot de beelden in beperkt tot geautoriseerde functionarissen. Personen die zijn gefilmd kunnen een verzoek tot inzage van de beelden doen... en dit kunnen ze aanvragen via www.zandvoort.nl privacy. www.zandvoort.nl slash privacy.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 Binnen de bouwde in Zandvoort-aan-Zee is het gedurende het hele jaar verboden om de honden los te laten lopen. Er zijn wel aangewezen losloopgebieden voor honden. En voor meer informatie over de losloopgebieden, regels, etc. cetera, gaat u naar www.zandvoort.nl slash honden. www.zandvoort.nl slash honden. In de ziekenhuizen van het Spaarne Gasthuis geldt vanaf 3 oktober ook een mondje-kapjesplicht. Dit geldt voor alle patiënten en bezoekers vanaf 13 jaar. Ook medewerkers zijn beschermd. Zij dragen een chirurgisch neus-mondmasker of een zogeheten face shield in de publieke ruimtes. En daar waar de anderhalf meter tot patiënt of collega niet mogelijk is. Het Spaarne Gasthuis vraagt iedere patiënt en bezoeker in Haarlem en Hoofddorp om een eigen niet-medisch mondkapje mee te nemen en deze op te zetten voordat diegene het ziekenhuis binnenkomt. De regel geldt niet uh, voor patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis. Met deze maatregel geeft het ziekenhuis gehoor aan het dringend advies van het kabinet... om een mondkapje te dragen in een publieke binnenruimte. Het ziekenhuis moedigt daarnaast patiënten aan om vooral de afspraken uh, met het ziekenhuis door te laten gaan. En het is niet nodig om zorg te mijden, benadrukt het Spaarnes Gasthuis. In het ziekenhuis blijven ook de andere coronamaatregelen gelden zoals het houden van anderhalve meter afstand, zoveel mogelijk alleen komen... regelmatig de handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog... en niet naar het ziekenhuis komen bij klachten die lijken op corona. Het Spaarne-gasthuis let continu op de veiligheid van patiënten en medewerkers... en indien nodig worden de maatregelen aangescherpt. Ook bij Pluspunt is het dragen van een mondkapje verplicht hier in Zandvoort...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 En tot slot, het Zandvoortsmuseum heeft samen met Ayla van Kessel een nieuwe film gemaakt. Afgelopen vrijdag werd de film gepresenteerd en is te zien in het museum. Om mooi verhaal, een uh, prachtige verbinding tussen toen en nu. Het magische schilderij. Deze film gaat over een Zandvoortsjongetje dat op een wonderbaarlijke manier kennis maakt met een familielid uit het verleden. De film wordt permanent getoond in een van de stijlkamers in het museum. De film is tot stand gekomen met leden van de volksvereniging De Wurf. Gaat dat zien. Dankjewel Albert-Jan, dat was het. Het nieuws in het kort, uiteraard ook uh, na te lezen op onze CFM app. En mocht je ons echt nog niet hebben, download hem dan nu. Ja, hij is gratis beschikbaar in de diverse stores. En luister lekker naar de radio met Tom Robinson. Leave the bureau in the snow. Catch a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 to fight. Show your papers, be polite.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 De disco klassieke van de BBQ band hoorde je, en dat was uh, Genie. Zodadelijk dadelijk het uh, weer voor de komende dagen, maar eerst de nieuwe single van Lucas Hamming. En ook de nieuwe hits draaien we zeker voor je bij CFM. Al 30 jaar het geluid van Zandvoort. 30 jaar lokale radio. En daar zijn we uiteraard trots op. al vanaf 1990. Je hoorde trouwens de nieuwe single van Lucas Hamming en dat was Falling. Nou die scooter uh, met een uh, wiertje mee uh, reed hij een uh, kilometer op 40, terwijl hij maar 25 mag. Dat betekent een uh, behoorlijke winter, Albiton. Uh, ja, maar de terugweg was voor jou een stuk pittiger, toch? Ja, daar had je even wat uh, meer moeite mee. Ja, want het uh, is windkracht 6 uit het zuiden. Ja, ja, ja, ja. Dat dus, is nogal wat. Dus nee, ja. dat is volgens mij, uh, uh, zeg maar, uh, nog een stukje Alex wat we hebben. Die storm. Uh, nee, die heet toch Moos. Nou, ik dacht Alex. Oh, Alex. Ook goed. <laughs> oh, ja. okay. Okay. Nou, goed. Dit, dit is het kortste weerbericht van het jaar, geloof ik. Vandaag stopt de kwik bij slechts 13 graden. De zon schijnt af en toe, maar het komt ook tot buien. Een vlagere wind maakt er voor het gevoel niet beter op. Momenteel windkracht 6 uit het zuiden, zoals gezegd. Ook morgen zijn buien mogelijk, maar soms schijnt de zon. Het wordt ongeveer 15 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met dagelijks buien. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Moi, uh, korter kan ik het niet doen en mooier kan ik het ook niet maken. Nee, nou dankjewel weer daarvoor. Dank je Dat was het weer. Na te lezen op www.ricoweer.nl En hier is Kate, Kate Boes. net wel een uh, uniek moment uh, bij CFM om half drie. Het uh, kortste weerbericht wat we ooit gehad hebben Albert-Jan. Ja. <laughs> gewoon uh, kortom maar kleren weer, hè, om het go zo maar te zeggen. Saai, grau gewoon saai, grauw. Herfst weer. Bleh. Maar het zonnetje schijnt toch een beetje nu. Dus uh, dat maakt ons weer uh, vrolijk. Achter het weerbericht Kay Bush en uh, haar grootste hit, The Watering Heights. Zo dadelijk de divisie. We gaan de wedstrijden met je doornemen die inmiddels al gespeeld zijn... en wat er nog gaat komen. En er zit een hele spannende wedstrijd die vanmiddag al gespeeld is uh, bij. En uh, hoe die wedstrijd is afgelopen hebben we het over Groningen tegen Ajax. Dat hoor je zo dadelijk na deze fantastici en Feel the Love. Met uh, inhoud te maken. ten Zie. Weet je het, Albert Jan of niet? Ja, ja. Ja, oké. Okay. Nee, dat vertel we ja. Verder niets. Nee. viel de Ville de Love Lekker, Singerwijten. Uh. 1983. Ja, we mogen het weer doen. De Eredivisie divisie met je doornemen. We gaan uh, even kijken naar de wedstrijden die al gespeeld zijn. En we beginnen op uh, afgelopen vrijdag. FC Utrecht heeft ontmoet. SC Heerenveen. Daar werd het 1 uh, tegen 1. Ja. Ja. <laughs> Ze doen het erom, he, waarschijnlijk. Het was net op tijd, eigenlijk. En dan, en dan doet Teletext weer even raar. Nee, we gaan er gewoon... Oh ja, daar, daar, daar is hij weer. Is, is weer. Goed, dan gaan we naar de zaterdag. Vitesse ontving Heracles Almelo. Eindstand 3 tegen 0. En er zou gespeeld worden gisteren... RKC Waalwijk tegen Peck maar vanwege corona is die wedstrijd afgelast. Wel ging door VVV Venlo thuis tegen ADO Den Haag. En verrassend uh, uh, uh, ging ADO met de drie punten naar huis. VVV Venlo, ADO Den Haag, 1 tegen 2. En Emmen heeft het uh, goed gedaan, want ze hebben gelijk gespeeld tegen FC Twente. FC Twente, FC Emmen, 1 tegen 1. Ja, en dan uh, doet hij weer raar, die, die tekst TV. Maar ik weet de volgende uit mijn hoofd. Ja, oh ja dat heeft iets met Ajax en Groningen te maken. FC Groningen en uh, Ajax. De wedstrijd begon om kwart over twaalf. Uh, in uh, Groningen En de eindstand is 1 tegen 0 Dus Ajax loopt puntverlies op voor het en... eerst in deze competitie. Oké, okay, nou dat is uh, slecht nieuws voor de Amsterdammers. Half drie uh, gaat gespeeld worden. Willem 2, uh, of is uh, wordt gespeeld nu Willem 2 tegen Feyenoord. 0 tegen 0 op dit moment. En Sparta in Rotterdam ontvangt AZ. Tussenstand 0 tegen 1. En dan de klapper van de dag uh, om kwart voor vijf. Uh, Alberjan, PSV tegen Fortuna Sittard. We kunnen een kwartiertje van die wedstrijd gaan meenemen in deze uitzending van Salvo op zondag. We blijven de wedstrijd uiteraard voor je volgen. Straks meer daarover. If I could take you home I must confess The tight minute skirt you wear again and the place to jump in mm, what a lovely Trash I of be, be it, be it, be it. yeah, how would you like to get a piece of this pie? Uh, you could be my girl, and I could be your guy, yeah. cuddle yeah. me in your arms like I'm your teddy bear, babe, yeah, isn't that right nice, you have no fear, no yo, fear, kiss me, you fool, and make me melt like butter, when it comes, when it comes to that. I love your I turn you on like a neon light, make everything all right, <laughs> like in the, in the middle of the night, night. you and you need somebody to love me, like some stones, what have a yabba-dabba do, kiss and caress you and hold you, and my word is bond, yo, P.A., she's got the vibe, on. Ja, er is uh, nogal wat te doen omtrent uh, deze meneer R. Kelly. Maar uh, in, 19, uh, of in de 90e jaren scoorde hij in ieder geval uh, grote hits... Uh, met uh, deze single Sees, Cut, That Pipe. Zojuist hebben we doorgenomen de divisie. maar gisteren werd er ook uh, gevoetbald door uh, SV Zandvoorts. En Brug gingen gisteren naar uh, Almere. Hoe is dat afgelopen, Albert-Jan? Nou, uh, uh, vanuit Zandvoorts uh, oogpunt gezien gewoon goed. 4-2... Maar de, de, in het begin was het toch wel even billen knijpen, want ze kwamen al uh, vlot met 1-0 achter. Goed, even de, de wedstrijdverslag. Op Sportpark de, in eh, de Marken in Almere heeft SV Zandvoort gisteren een mooie overwinning behaald. De beginfase was echt een duidelijk voor de thuisclub. Men zette Zandvoort aardig onder druk en in minuut 3 was het al een aardige kans. Maar uit een voorzet van Mike de Bliek schoot Sebas Visser maar net naast. Later had ook Zandvoort zo'n kans, maar hier was het Salim Vertoet die miste. In de 20e minuut kreeg Almere dan toch loon naar werken. Een mooie actie van de Vigno Plet. En hij speelde Mike de Bliek schitterend vrij. En even schitterend was de lop van de Bliek. Die Zandvoort-doelman Kerkman geen schijn van kans gaf. 1-0 voor Almere. Nog geen drie minuten later was nog een mooie kans voor Almere... om de voorsprong te verdubbelen, maar de inzet was alweer de Bliek werd vrij gered door Kerkman. Na zo'n half uur spelen kwam dan toch de 1-1 voor Zandvoort. Kastevries kwam in vrije positie... en schoot de bal beheerst langs Nordin Vermeulen, 1-1. Almere was kennelijk van slag en moest even laten toezien... hoe de spelers van SV Zandvoort alle vrijheid kregen... en ook dankbaar profiteerden van door Otmane vertoet op 1-2 kwamen. Voor de rust kwam Tim Smit van FCA Almere weer naast Zandvoort... te kunnen schieten, maar er faalde... Na de rust gaf Almere weer even de toon aan... en maakte het dan ook 2-2 door Tim Smit... die nu wel goed afronde, 2 tegen 2. Hierna was het Zandvoort wat de wedstrijd dicteerde... en kreeg alle vrijheid om uit te lopen naar 2-4. Het had nog erger kunnen zijn als men nog een strafschop had benut... maar Noordin Vermeulen keerde de 11 trap. Vlak voor tijd nog wel wat mogelijkheden voor de Almeerders... maar de ploeg maakte een verslagen indruk... en was niet in staat om Zandvoort alsnog pijn te doen... Volgende week ontvangt SV Zandvoort AMVJ. De Amsterdammers komen naar Zandvoort. Ik ben benieuwd hoe die wedstrijd gaat aflopen. Uiteraard ook daar weer meer van bij CFM. Dankjewel Albert-Jan. Dat was de samenvatting van de wedstrijd van Live Uitslagen. De app die je gratis kan downloaden in de diverse stores. En hier is TikTok. Klinkt Bandits. I don't need no other,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 kort op zondag op de Zandvoortse Radio. Nou, we singeltjes en uiteraard ook de nieuwe hits. En dit was weer een nieuwe. Joh, de clean bende samen met Mabel en 24K Golden. En TikTok, een plaatje die het op dit moment goed doet in de diverse hitparades. Ja, wil je trouwens een verzoekje aanvragen? Dat kan en. gewoon even appen naar de studio 5730393. Niets is beter dan met jou, de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 Voor de aankomende herfstvakantie. is Nieuw-Zeeland, gezellig. Nou, nee, in ieder geval het uh, bluf en geik En uh, er hit mee met uh, deze single, inderdaad. Zouterlanden. Nou, ik ben benieuwd uh, waar je mee komt, zo vlak voor uh, drieën. Uh, afgelopen vrijdag, voor een week. En afgelopen dinsdag heeft onder leiding van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Uh, een zogeheten schouw plaatsgevonden. in de aanloop naar de overwintering van de seizoensgebonden standpaviljoens. Het doel van de schouw was om per paviljoen vast te stellen... wat er allemaal niet en wat er allemaal wel mag blijven staan tijdens de winterstop. Enkele paviljoens hebben ervoor gekozen om toch af te breken... zoals fosfor op het strand vanwege de afgelegen locatie... Maar ook Havana en tent 6 hebben besloten geen gebruik te maken... van de mogelijkheid om te blijven staan de komende winter. En Beach Club 10 gaat de tijdelijk geleende tent van Corendon... uiteraard ook afbreken om plaats te maken voor een geheel nieuw paviljoen... dat volgend jaar zal worden gebouwd op de locatie... van de deze zomer afgebrande tent. En toch verbaast het mij dat heel veel paviljoens ervoor kiezen om het te laten staan. Ja, ik want ja, je loopt toch stormrisico en dergelijke. En je kan het niet lekker bij gaan houden. En om voor dat soort ja. nadelen zitten er toch ook aan vast. Ja, ja gaat natuurlijk een heleboel gaat weg. En er worden natuurlijk van die containers geplaatst. Ik bedoel, ze zullen er alles aan doen. Maar ja, uh, ik hoop inderdaad dat, dat er geen springtijd komt en dat soort dingen. Want dan zou je toch de zaak bij moeten houden. Dat denk maar ik. Maar dat, kan... dat, dat weer goedkoper dan afbreken en weer opnieuw neerzetten. Goed, nou in ieder geval hebben ze de keuze om te blijven staan. Inderdaad, de stramperviews dit jaar hier in Salford. We gaan op naar het nieuws en weer van drie uur... doen we het samen met deze single van Metcom. Hier is Begging.